Drie uur, Freddy van met het NOS Journaal.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 Satelliet in een baan om de aarde te brengen en om de grondlegger van het land Kim Il-sung te eren. Direct na de lancering kondigde de top van de Zuid-Koreaanse regering aan binnen enkele uren voor spoedberaad bijeen te komen. En ook de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft spoedberaad aangekondigd.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 Nachtzuster, het programma met vragen en meestal hopelijk ook met antwoorden. Bellen met vragen en antwoorden kan naar 0800-1121. Een mailtje sturen kan ook, nachtzuster.omroepmax.nl. Twitteren kan via @nachtzuster En er is ook een chat tijdens dit programma. En die is te vinden via www.nachtzuster.net. En dan even links het woordje chat opzoeken. Daarop klikken en wees van harte welkom. Maar bellen is altijd het leukste, want dan kan ik jou ook even horen. 0800 1121 Antwoorden zoek ik nog op de vraag bijvoorbeeld van Ruud. Die is getrouwd met een Braziliaanse, is inmiddels weer gescheiden. Maar in Brazilië is hij nog gewoon getrouwd. Met als gevolg dat zijn ex-vrouw daar nogal misbruik van maakt... en leningen afsluit op zijn naam. Dus uh, hoe doet hij daar wat aan? Dat is eigenlijk zijn vraag. Wie er advies heeft voor Ruud? 0800-1121. Jan die wil graag weten hoe iets een hype of een raasje wordt. En dan niet alleen in de mode of uh, bijvoorbeeld dat iedereen opeens een bakfiets koopt. Maar ook op het gebied van uitdrukkingen, gezegden en bepaalde woorden. Er is al het een en ander over gezegd. Maar als je nog iets aan wil vullen, 0800-1121. Uh, Anne wil weten hoe de genotsmiddelen wijn, bier, cognac, champagne en whisky ooit zijn ontstaan. Wie is toch op al die ideeën gekomen? Dan nog weer een Jan, die wil weten waarom we de ogen dicht doen als we niezen. En Claudio, die belde zojuist, die wil weten waar potgrond of tuinaarde vandaan komt. 0800-1121. En andere jan die vroeg zich af... hoe ver de regenboog nou eigenlijk van je vandaan is. Is de afstand te meten van jou, jouzelf... tot het punt dat de regenboog de aarde raakt? Als je daar iets over kunt zeggen. 0800-1121. En als de regen gaat vallen, zie ik de regenboog in je ogen. Dat zingen Jermaine Jackson en Pia Zadora. Jaren tachtig, hè? Ik vind het nog steeds zo leuk om te horen. <laughs> ja, when the rain begins to fall, was dat. Dea, goeienacht. Hoi, Astrid. Hallo, Dea. dag. Ja, eerst een kleine toevoeging op de pot- en tuingrond. Ja. De potgrond is alleen voor kamerplanten. Ja. En de tuingrond is alleen maar voor de tuin. Maar de samenstelling daarvan, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar en het is, het is niet al... gewoon hetzelfde in een andere zak, zodat je twee zakken koopt? Ja, nou, de, dat is een andere samenstelling. Ik denk oh. dat uh, voor de kamerplanten is een andere samenstelling als voor de tuin. Want daar zit meer surum in. Oh. En meer kalk. Oh. God, dat zou zover dat, dat... ik Zo ver ik het weet hoor. Maar ik heb een andere vraag. Ja. Uh, misschien een heel stom vraagje hoor. Ja. Wat is het verschil tussen witte en bruine tuinbonen? Wat zijn de witte en bruine tuinbonen? Niet lachen, <lacht> niet lachen Astrid. Ja, Ik kan ik er heel veel over zeggen. Ik heb altijd verse tuinboontjes. Ja. En, uh, <lacht> ja, die werden bruin. Ja, maar dan moet je ze, ze kocht, weggooien. Werd, oh, als ja. je ze kookt worden ze bruin. Ja. Oh. Maar nou haal ik, omdat ik alleen ben komen te staan, haal ik ze wel eens uit het diepvries. En voorheen, voor, en dan praat ik even dus, voor een jaar of zeven terug. <lacht> kon ik uh, tuinboontjes kopen en dan stond er op het pak op de diepvries bruin. <laughs> en nu staat het er niet meer op. En ik vind die witte tuinboontjes niet te eten. Oh, er zit ook nog verschil in smaak? Ja, ja, nou de schil van de witte tuinboontjes, als je ze gekookt hebt, is veel stugger en harder. Oh. En er zit echt smaakverschil in. Hey. En nou ben ik benieuwd of er een boer is of een... Want ik was vanmiddag in de supermarkt en die man kon het me niet uitleggen. Die oh, die wist het geen niet? Idee. Nou ja. Ja. Ik bedoel, dus ga, ga je naar de groenten, en dan vraag je het verschil. Maar even voor mij hè, Dea. Ja. Het is even geleden dat ik tuinbonen heb gegeten. Ik denk dat dat nog bij mijn moeder thuis was. Maar tuinbonen, dat zijn toch die bonen die je in zo'n grote ronde maler zo allemaal tsk, tsk, tsk, tsk, tsk, in van die kleur. Kleine... hele grote dop. Ja. En de binnenkant van die schil die kan je ook nog gebruiken om, uh, als je wratjes hebt. Dus oh. neer je dat erop en dan is het ook klaar. Maar, want er zit een soort fluweel in, in, die in die grote bonen. Maar dan moet je geen vloermatjes nemen. Je moet geen oude. Maar de verse kleine tuinboontjes en de kokjes met een uh, lekker stukje uh, spek. En dan werden ze bruin en, en zacht en ja, een beetje geribbeld. Maar die witte tuinbonen ze blijven zo, zo glad als... Oh, ik, we moeten even, want ik, ik begrijp nu de verwarring, ik denk aan snijbonen. Nee, tuinbonen. Nee, dat is heel wat anders, snijbonen. Ja. Ja, ja tuinbonen bedoel jij? Tuinbonen. Maar tuin, oh, ik, wat erg. Maar tuinbonen, zijn dat een, groot, een soort grote erten? Ja, die ah, platte, die hè, platte ertjes. Hé, nou, heb ik een beeld. En die, eh, want eh, in mijn beleving zijn die groen, maar bij jou zijn ze wit of bruin? Nou ja, ze zeggen dan, uh, als je ze dus koopt... Uh, er zijn, staat erop, witte tuinbonen. En je voorheen had je oh, ook... je hebt de bruine bonen. Ja, maar als je ze... Gewoon bruine koopt, bonen. Als, ja, als je ze vers koopt. Oh. Later, als je ze vers koopt. Je gaat ze zelf doppen. Dan krijg je van er die, van die platte boontjes uit. En dat deed je dan in een pan. Met een beetje uh, spek. En dan kookt je ze op. En dan werden ze bruin. Je kunt, gewoon, je kunt dus gewoon... Bruine bonen kun je zelf doppen, maar dan zijn het dus geen bonen. Het zijn geen bruine bonen. Die dingen bonen, die er omheen het, zitten, zijn de bonen. Als je ze pelt, zijn ze groen. En als je ze koopt, zijn ze wit. Goh. Uh, bruin. <laughs> Sorry. Als je, ze, als je ze pelt, zijn ze wit. Een beetje groenig, groen-wit. En als je ze koopt... Uh, verse uh, tuinboontjes, dus dan worden ze bruin. Maar witte bonen in tomatensaus, dat, uh, daar doe je jou geen plezier mee? Ik vind die witte, vind ik niet te vreten. Sorry. Okay. De dus de vraag is nu, je koopt een kilo bonen, hoe weet je dan van tevoren dat ze wit of bruin zijn? Nee, uh, oh. het gaat hoofdzakelijk om de diepvriesboontjes. <laughs> Maar je koopt ja, lastig dus... ben ik, hè? ik, Nee, jij bent niet lastig, maar ik val zo verschrikkelijk door de mand, want ik heb echt geen idee, maar je koopt dus uit het diepvries, koop je bonen en dan moet je ja, ze zelf je, nog doppen. Je er staat een pakje tuinbonen en nou, dan ga je koken, maar dan blijven ze groen-geel. Maar je kunt ze gewoon... gewoon dea, lekker. je kunt ze gewoon in een potje, dan zijn ze al helemaal gepeld. Nee, zijn ze oh. ook wit? Ja, nee, maar je hebt ook bruine bonen in een potje. Ja, maar je hebt ja, en de bonen. witte bonen. Je hebt bruine bonen je hebt, en je hebt tuinboontjes. En je hebt dopertjes. En veldertjes. En kapucijners. Ja. <laughs> maar we hebben het hier over die dingen in de diepvries. Ja. En jij wil weten hoe weet ik of het witte bonen of bruine bonen zijn uit de diepvries. Ja, witte tuinboontjes of bruine tuinboontjes. Want die <laughs> witte zijn. Die zijn nee, laat het duidelijk uit. zijn: die witte zijn niet te eten. Nee, want die zijn zijn zo hard. Ja. Nou, ik, uh, ja, je kunt zo moeilijk in de supermarkt, die, die, die, de doosjes de nou, stond openen. het op het pak. Ja. Er stond op bruine tuinboontjes. Ja. Tegenwoordig en staat, en het gewoon staat er gewoon alleen maar tuinbonen op. op. Je gaat nu naar de supermarkt en je pakt tuinbonen. En ik, ik heb ze toevallig eergisteren gekookt. ik denk, hadverdamme, wat is dit? Ze bleven wit. Nee, en ze schrompelden niet. Ja. Afschuwelijk. Nou, Dea, ik, euh, ik ben blij dat het bij mij in ieder geval duidelijk is geworden euh, wat tuinbonen zijn. Dat is dit <kwijls> een, toch niet een uh, totaal verkwiste 14 minuten geweest. En uh, ik ga mijn best doen om erachter te komen of er voor jou een manier ja. is om te weten of er nou witte of bruine tuinbonen in de diepte zijn. tuinboontjes is. en vloermatjes noemen ze de vroeger. Dus ja, die hele grote. Daarna, die, is, dat is, die zijn ook niet te eten meer hoor. Dan, dan het... loopt het op het eind van het seizoen en is het ook niet te eten. Oké. Okay. Dus je zoekt gewoon bruine tuinbonen? Ja. Ja, uit de diepvries. Juist. Ja. Ik, uh, ik doe mijn best, Dea. Dankjewel. Goeiedag dan. Veel succes. Ik luister iedere ieder week naar je, want Ach. ik heb een donder en slaap ik nooit. Oh ja, oh, dat is goed dat je het zegt, want Jan wil graag weten waarom je wakker bent, Dea. Altijd, echt, elke donderdag lig ik te wachten. Gekke. Ik, oh, de nachtzuster komt. Leuk, gezellig. <laughs> en dan op vrijdag uitslapen? Dat bedoel ik dus. En ja, dan een Ja, Ik ben dus dat mag. Hè? Ah, dat kan allemaal. Nou genieten van, Dea. Ja, dankjewel, Lars. Heel veel succes met je programma, hè? Dankje, dag. Dag. 0800 1121. Joris? Ja, dag. Dag. Goedenavond. Hallo. Goeienacht. Hoi. Um, wat die vraag over die afstand van die regenboog, uh, uh, daar denk ik dat ik wel een antwoord uh, op heb. Oh. En dat, uh, dat is trouwens wel aardig. Die meneer die die vraag stelde, die moet even via het internet nee. uh, een boekje kopen. Oh. Nou, een boekje. Het zijn eigenlijk drie deeltjes. En die zijn uit 1937. En dat is van een zekere professor dokter M. Minnaert... In Utrecht is er zelfs nog een heel gebouwnaam genoemd. Het is een oh. hele bekende natuurkundige, sterrenkundige geweest. Minnaardgebouw. Uh, dat heet het Minnaardgebouw. Ja. Nou, uh, en die en boekjes die heeft... moet ik ook... Maar jij gaat hem nu gewoon vertellen wat er in die boekjes ja, staat. Dan hoeft hij die boekjes niet vertellen. helemaal uit 1937 nee, te importeren. Nee, maar dat de natuurkunde van het ja. vrije veld. En dat is echt geweldig, uh, die boekjes. Uh, daar wordt allemaal dingen in verklaard. En zo heeft hij ook... Ik heb even opgezocht over de regenboog... Ja. Nou natuurlijk, de, de, de, een regenboog ontstaat omdat een waterdruppeltje daar valt zonlicht in en dan breekt dat zonlicht. En dan zie je al die kleuren. Dus eigenlijk is een regenboog niet echt een ding. Je kan hem nooit aanraken. Dus hij staat altijd op een afstand van je. En dat heeft dus te maken, wat die vorige meneer ook al zei, met die hoek van precies 42 graden. En uh, de, uh, hij schrijft hier ook dat normaal gesproken staat een regenboog ongeveer twee kilometer van je af. Maar het kan ook voorkomen dat je hem zelfs op 20 meter afstand nog kan zien. Want het heeft gewoon met die hoek heeft te maken. Dus je staat op een punt en als je dan een hoek van 42 graden om je heen maakt... dan kan je daar die regenboog in zien. Maar wat dus wel aardig is in dat boekje... Nou, ik zal die formule niet voorlezen. Maar dan kan je dus helemaal door een meting te doen... Uh, een hele eenvoudige meting te doen... kan je daarna met wat sinussen en cosinussen en tannische... kan je gewoon de afstand uh, uitrekenen. Oh. En de hoogte kan je uitrekenen. En daarom zeg ik, je hey, moet het kopen. Ja, ik bedoel, ik ja. wil de formule wel voorlezen, hoor. Maar, nee, dat schiet niet op, hè? Dat, dat schiet echt niet op. Maar, maar uh, het varieert dus ook, Ja, het, die ja, het afstand. varieert. Ja, het varieert. Ik krijg, ik krijg via de chat, dat vind ik echt heel lief... Hilco, die stuurt via de chat... bij een regenboog, denk aan de tuinslang... Dat is echt sowieso ja. een super begin van de zin. En dan, je kunt de regenboog dichterbij halen met de tuinslang. Ja, ja klopt. Nou, dat vind ik klopt. echt een supergoed idee voor ja, deze zomer. Ja, klopt. Dan staat ja. hij dus op uh, twee meter afstand misschien wel. Ja. En, uh, nou ja. en je kan hem inderdaad ook zien uit een vliegtuig. En wat dan wel aardig is, dan is ook weer de schaduw van het vliegtuig... dat is precies het centrum van die cirkel. Nou, daar moet je maar eens over nadenken. Ja, Stans. precies, daar moet ik eens even ja. over nadenken. Ja, ja. <laughs> dat, uh... Maar ik, nee, ik ben blij dat je de formule niet voorleest... en ik denk dat nee. uh, Jan daar ook mee kan leven. Maar ja. Uh, uh, ja, eigenlijk is de conclusie gewoon dat de afstand verschilt. Als je een regenboog ja. ziet, dan, dan kun je niet meteen zeggen van... Oh, die is, uh... nee. Ja. nee, nee. Nou, nee. duidelijk. Het gaat, het, gaat, het gaat om de hoek en de hoogte van de zon. Ik, uh, nee. ik streep hem weg, Jan. Oh, okay. uh, Joris. Ik Joris, de vraag ja, van Jan ik... streep ik weg. Dankzij okay. Joris. Bedankt. Ja. Goed zo. Goedendag nog. Dag. Hallo. Okay. Me Shallow. Alibaba. Soms zijn er momenten.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 We hebben mee naar de regenboogringbouw. Oh, ik hou Allee, maar oh, alleen maar jou, And my heart is overturning, alive. And my feeling, I'm a swimming. And my turning over, came alive,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 Alleen wel, ik hou alleen maar. Ja. Nu ga ik er doorheen zingen. de Leo, Vlieg met me mee, was dat. 0800 1121, Als je meer weet over rages en hypes. Als je weet wat Ruud kan doen die getrouwd is met een Braziliaanse... en van haar gescheiden is in Nederland... maar in het buitenland maakt zij nog gebruik van zijn naam en identiteit. Anne wil weten waar, waar en hoe ooit wijn, bier, cognac, champagne en whisky... zijn bedacht en ontwikkeld. Jan wil weten waarom we de ogen dicht doen als we niezen. Claudio vraagt zich af waar potgrond vandaan komt en tuinaarde. Ik weet inmiddels dat het twee verschillende dingen zijn, maar waar komt het vandaan? En Dea wil weten hoe ze erachter komt. Hoe de tuinbonen uit de diepvries van de supermarkt bruine bonen zijn... in plaats van witte, want die witte zijn niet te eten, laat dat duidelijk zijn. En dan zei Jan nog eventjes in een bijzin dat er een um, cocktail is... die een gestreept poesje heet... Gemaakt uit onder andere Pisang ammon En ik ben benieuwd hoe uh, je die samenstelt. Dus als iemand dat weet, 0800-1121. Ben? Dag Astrid, goeienacht. Goeienacht. Astrid, is ook geen reclame vannacht van jou voor, voor, je, voor je vak, hè? Hoezo? De zus de zussen die ziek is. Ja, nou ja een dat beetje verkouden, ik ben er niet. toch gewoon. Ik zit ja, iedereen, iedereen echt... die langskomt in de wachtkamer, steek ik aan vannacht. Ja, dat neem ik niet. Da, daarom zeg ik dat geen reclame is voor maar je Maar is echt. het zo erg dan? Ja, ik, ik moet eigenlijk eventjes de neusspray doen, hè? Dat ik... Nou, nou ik, zo... dacht eerst, ik dacht eerst dat het je broer was die, die Nee, wat wel hilarisch toe... zou zijn. Ik zal vragen of hij een keer een nachtje wil doen. Ja, maar af en toe wil ik een intonatie toch niet bent. Oh, gelukkig. Ben, uh, ja. om te beginnen, want Jan wil graag weten waarom mensen wakker zijn op dit uur. Nou, nee, omdat ik graag naar jou luister. Ja, maar je zet niet de wekker om twee uur van... Oh, de begint nachtzuster. Nee, maar ik was nog wakker. Maar waarom? Want... Ik was gewoon nog wakker, ja. En ik was gewoon dat nog wakker, je... was gewoon nog wakker. Dat moet je aan, die, dat moet je aan mijn dolende geest vragen. Oké. Okay. Dus dat is het. Zeg, maar nu even over Ruud. Ja. Uh, ik denk dat hij het beste doen kan. Kijk, helemaal een oplossing is het niet, maar het is een stuk in de richting. Uh, als Hij weet, denk ik, hij weet die vrouw. Die woont in Zwitserland. Ja. Waarschijnlijk weet je ook de plaats waar ze woont. Raad ik hem aan om een advertentie te zetten in een krant, in de plaatselijke krant. Of eventueel, als je dat niet kan vinden, in de, zeg maar, de grootste krant van Zwitserland. Waarin hij zet uh, dat hij niet verantwoordelijk is voor leningen, et cetera, wat deze vrouw uh, af, afwikkelt op, of, of op zijn naam zet. Dat hij er absoluut niet verantwoordelijk voor is. Uh, aangezien hij duurzaam. Uh, volgens Nederland zegt, eh, daar gaat het om... duurzaam gescheiden is van zijn vrouw. Klaar, dan heeft hij in ieder geval... dus als hij weer maningen krijgt... kan hij altijd verwijzen naar die advertentie die de Maar tent. Ben... Ja. Stel, ik, ik ben een bank, stel. Ja. In Zwitserland. Om op te zitten? Op te zitten? Nee, niet zo'n oh. bank. En dan oh. komt een mevrouw langs... Ja. En een beeldschone Braziliaanse, stel ik me zo voor... in een bikini, denk ik ook... Die komt nou, binnen. De in het, Zwitserland, die Ja, hartstikke koud, maar ze heeft dan ook uh, een hele dikke jas eroverheen aan. En in een berenvel. Ja, die komt binnen in de bank. Ja. En die zegt: uh, ik wil graag een lening afsluiten. En dan zeg ik dus als ja. uh, werkzaam in de bank: momentje, dan moet ik eerst eventjes het dagblad van de afgelopen drie maanden doornemen, of er niet toevallig iemand een advertentie heeft gezet? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, oh. nee, nee. Dat zeg ik niet. Het is voor achteraf ik, is het bedoeld. Juist, als hij dus post op zijn, op zijn matje krijgt, ja. als hij tenminste een deurmat heeft. En dan, dan kan hij altijd dus daar in een antwoord op naar verwijzen... dat hij daar en daar en die op dat termijn, op die dag, een advertentie gezet heeft. Maar kan Waar hij dan, hij dan in zo'n geval, want hij heeft er dus zo'n hoop gedoe van... maar in zo'n geval kan ja. hij dus net zo goed de scheidingspapieren opsturen? Ja, maar, ik denk, ik, ja, maar daarin heeft hij niet gesteld dat hij niet verantwoordelijk is. Want die mevrouw die komt dan weer... Met, de, met, met die Brasiliaans huwelijksakte. Wat hij zegt. Ja. En daarmee zegt hij... of geeft hij aan ook... met die advertentie en naar verwijst, dat hij duurzaam gescheiden is... volgens Nederlands recht van die mevrouw. Begrijp je? Dus het, Kijk, hoe, hoe het hem op verder met juridische claims... zal komen te liggen, maar... in ieder geval, dan is hij wel vijf stappen verder. Ja, ja. Dat hij bijvoorbeeld... Bij al gewaarschuwd heeft als die mevrouw het gaat doen. Lijkt me toch goedkoper om alle banken even een mailtje te sturen dan. Ja, maar je hebt zoveel banken natuurlijk. Twee zits, drie <lacht> zits, noem maar op. Hoekbanken, loungebanken, tuinbanken. Ja, je hebt, verstand. je hebt het verstand, dan hoor ik. Slaapbanken. Oei. Zo, ja, ja. Zeg maar, ja, voor deze nacht is het me goed. Zeg, nee, maar, maar serieus, ik denk absoluut dat dat... Want je hebt ooit, zag je dat vroeger nog wel eens, dat die advertenties uh, in, de, in de kranten stonden. Dat, uh, dat mannen zich uh, dus aangaven, of ah, ik mannen, die aangaven uh, per advertentie dat ze niet verantwoordelijk zijn voor enzovoorts. Ja, ik, het is mij nooit opgevallen, maar ik... Um... Nou, ik was er nog wel in, in, ik vroeg in de Noord-Hollanden, dat zou jij toch ook moeten weten? Ik, enfin, uh... Jij was meer de Tubantia, denk ik. Nee, maar ik, tegenwoordig zit ik gewoon een beetje heen en weer te internetten. Ja. Ik zeg, ja, ja. Bestaan ze nog kranten van papier? Bestaan ze nog? <laughs> waar, waar koop jij je vis in dan? Ja, nee, ik koop geen vis, maar ik heb wel een kattenbak. Dus ik heb af en toe ook een krant. Oh, daar wil jij dat weten van dat, dat, dat drankje natuurlijk. Welk drankje? Oh, nou, van het gestreepte poesje. Nee, ik vind he, he. het gewoon fascinerend. Wat, wat heb jij daarmee? Nou ja, ik wil gewoon weten wat er dan in zit. Als iemand zegt er bestaat een cocktail en die heet een gestreept poesje, dan wil ik weten wat er in zit. Ja, ja, ik zou het ook niet weten. Ik heb er nog nooit maar, van. Volgens mij heeft nee. Jan het gestreepte poesje zelf bedacht. Dat kan best zijn. En daar trap jij je natuurlijk weer. Tuurlijk. Heet je, heet, jij heet toch niet leer dan? <laughs> nee. nee, maar ik ben wel een, een beetje te goedgelovig voor deze wereld. Ja, dat denk ik. Nou. Nou, jij doet je voorkomen als zo. Ik ga ophangen, Ben. Nee, nee nog even nog een oh, nog. Oh, nog even, ja? Ja, uh, die, die, uh, die, die mode, zeg maar, of het volgen van de mode. Ja. Heb op een gegeven moment, wat mij, waar ik me vreselijk aan geërgerd heb, is dat op een gegeven moment werd in de Nederlandse taal, en het is, dacht ik, bij televisie radio begonnen, dat er werd gezegd. In een eiland, dus in Cuba, in, ja. in de Filipijnen, ja. terwijl, terwijl het gewoon is op. Ja. Op de Filipijnen, op Cuba, op Curaçao. Op Urk. Tegen, op Urk, precies. Is niet eens Nederland. En, en, en, en, en op een gegeven moment, als ja, je Urk nog discutabel want het ja. is Nederland, maar niet, natuurlijk. precies. Maar, eh, nee, maar begrijp ik dat op een gegeven moment werd het er ingepompt. En heel langzaam hoor je alweer aan, aan, aan uh, presentatoren of op presentatrices op de televisie eruit. Uh, dat ze toch ook wel van terugkomen. Sommigen praten alweer op de eilanden. Ja. eilanden. Maar zo'n is ook zo mooi, er is ook iemand die dat erin gedouwd heeft, lijkt mij. En volgens mij heeft het gewoon te maken met zien eten doet eten. Oh, ja, ja, ja. ja. Als je maar heel vaak andere dat... mensen bepaalde dingen hoort zeggen... dan ga je toch, of het nou bewust of onbewust is, overnemen. Ja, maar ik dacht toch dat de Nederlanders dan nou niet bekend zijn... dat ze zo'n volgzaam volkje zijn, dacht ik. Nee, in principe niet, hè. Dus het had nog veel erger gekund... Ja. Absoluut. Zeg Ben, maar bedankt. Goed, ik wens je veel sterkte. Wat ook zo'n mode-uitdrukking onder presentatoren is. Mag ik je bedanken? Ja, en ook, en, en ook veel succes met je programma. Ja, <laughs> nee, nou, maar dat, dat begrijp ik... ik wel, want ik klink altijd wel een beetje alsof ik dat nodig heb. Ja, dat, nou, dat, dat, dat zou een soort. Een soort underdog zijn. Dat, dat, dat wil ik je niet, niet toewensen. Nee, absoluut niet. Nou, ik vind een mooie analyse. Jij lijkt, lijkt me een sterke vrouw. Dank je wel, Ben. Zeg, ik... Juist sterkte, hè? Ja, <laughs> dank je wel. Dag. Oké, okay, dag. Rutger. Hey, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Die moest ik even kwijt. Ja. Uh, moet je horen, ik heb het antwoord op, een, uh, op die potgrond en ik had een vraag. Nou, uh, dan doen we eerst de potgrond. Nou, potgrond, ja. dat is uiteindelijk is tuinaarde. Oh. Alleen, het is tuinaarde met een, met een toevoeging. Ja. Uh, er zit namelijk compost door en in sommige gevallen uh, iets kouder. Uh, die mevrouw uh, een paar minuten terug die zei zure grond, maar dat ja. is het absoluut niet. Oh. Uh, ook omdat er kalk door zit en dat voorkomt grond. Maar het is eigenlijk uh, uh, zeg maar een, de gewone, wat wij dan noemen, woudgrond. Met de uh, toevoeging, daar is uh, compost doorheen gedraaid. Maar wat is, en, dan, en, wat is dan woudgrond? Wat is tuinaarde? Waar, waar, waar schep je dat weg? Ja, nou, dat is uh, uh, waar het in zakken verkocht wordt. Nee. Dat komt meestal uit veengebieden. Hè? Oh. Ik weet niet of je wel eens van turfmolm gehoord hebt. Ja. Nou, het is niet echt turfmol. Oh. Want turfmolm, dat is meer een luchtiger aarde. Er zit veel meer uh, structuur in. Veel meer uh, boomsplinters en houtsplinters. Nou, zeg maar, veengrond. Ja, maar, maar als ik een zak tuinaarde koop... Dan koop je dus eigenlijk... Uh, uh, grond, uh, uh, geen kleigrond, maar uh, bosgrond, veelal komt het uit Duitsland weg. Uh, dat is aarde, dat, dat, uh, dat wordt uh, gehaald uit bij bouw bijvoorbeeld. Als ze grond over hebben, dan gaat dat in een vrachtwagen. Dat wordt opgeslagen en dat wordt ook iets verwerkt. Dat, komt, uh, dat gaat ook even lichtjes door de machine. Dat het wat, wat fijner, wat luchtiger wordt. Ja. En uh, tuinaarde, waar dan compost doorheen komt. Je kunt het verschil wel ruiken. Oh! Tussen potgrond en tuinaarde. <laughs> Oké. Okay. Met, met potgrond zie je ook vaak die, die witte korreltjes erin. He, dat is dan die, dat, dat kalk wat er doorheen gedraaid is. En ja, potgrond, dat is wat uh, bemesterd. He, okay. Er zit wat meer voedingsstoffen in. Maar wordt dus in Duitsland in bossen... zijn ze dus de grond aan het, uh, in zakken aan het scheppen? Ja, bossen en, en, en echt die, die, die, die, die veengebieden... wat ze dus uh, nodig hebben voor bouw of, of wegenbouw... Of wat dan, dat wordt bewaard. Goh. Dat wordt door bepaalde firma's wordt dat opgekocht en opgeslagen en verwerkt. Nou, en je had nog een vraag. Ik had een vraag. Ja. Ik heb een kennis... Ja. Die heeft een dochter. Oh. En die heeft een paar weken terug een baby gekregen, een meisje. Ja. Hartstikke goed. Ja. Hoe heet het ze kind? Heet, ze, uh, ze heet Dawina. Wat? E Dawina. Dawina. Ja, Evelien. Claudia Ingrid. En we noemen haar Daisy. Nee. <laughs> Ja, het is niet anders. Ben je er nog? Ja. Nou, ik, ik, ik vond het wel een leuke oplossing. De, de, er zitten twee namen in. De, dat is vernoemd, zeg maar. Ja, ja, dat dacht ik al. En die andere twee niet. Maar we noemen haar Desi. Maar, maar dan hadden we dus... Uh, ja. Wij waren dus even op kraanvacite. Dan hadden we daar... Een, gesprekje over. Van, toen zei ik tegen, mijn, tegen de man van haar van, jongen jongen je had wel een heel boek vol met namen kunnen schrijven. <laughs> ja. Toen vroegen wij ons af van, hoe ver gaat dat met voornamen? Is daar een beperking in? Hoeveel je er mag? In? Wat zeg je? Hoeveel je er mag? Ja, juist. Ja. Hoeveel voornamen mag je eigenlijk voeren? Wat een goede vraag. No, yeah, that's that that, that does show zo uh, ter sprake, hè? Ja. Dat krijg je dan. Het kind is geboren. Dan gaat, uh, de fles komt op tafel. En dan, uh, en dan krijg je dit soort dingen. De fles nou, komt dan... op tafel. Oh, de, de fles, ja. Nee. ja. niet met gestrekte poesjes, maar nee. gewoon met uh, nee. jong, jonge klaren. Nee, ik dacht nog met melk. Maar, nee. Uh... Nee. Nee. nee, het is borstvoeding. Dus het heeft oh ja, nee, dat zit af. niet in de fles nog. Ja. Maar Rutger, oh, wat veel input nu. Dowina. Nog één keer voor mij, Dawina. Dawina Evelien. Evelien. Claudia Igrit. Claudia. Igrit. Ja, Daisy, we noemen haar Daisy. <laughs> maar heet ze dan ook Daisy met een C? Ik, ik heb geen idee. Nee, want Dawina Evelien, Claudia Igrit, dat spelt Daisy. Ja. De, zo noemen we haar. Dan wordt, het, dan wordt het opeens wel een stuk logischer. Maar wat grappig. Dus als alsof ik eigenlijk... Uh, Annemieke, Saskia... Uh, uh, Theodora... Uh, ja, Dat je die naam uitspelt. Ina. Ja, dat, dat, dat, dat is hun eigen... Een eigen vindingrijkheid, zeg maar. Goh. Maar uh, ja, nou, dat gaat dus om het aantal. Maar hoe, hoe ver kun je gaan... met, ja. het, met, het, met een, uh, het aantal... Voornamen. Ik heb zelf twee. Er zijn er legio-mensen die, die twee namen hebben. Ja. En ook wat meer. Ja. Maar, ja, kijk, bij, die, bij, de, bij dat blauwe bloed, ja, daar kom je wel eens uh, nog een stoot extra namen tegen, voornamen. Ja ja ja, ja, ja, ja. Maar ja, daar kun je ook niet het hele alfabet... Uh, de dan dacht ik hoor, ik weet het niet. Nee, nou, dat weet, weet wel. ik eigenlijk geen het maar idee. of kan. Ja, ik heb, vroeger werkte ik bij ook dat nog ooit. Dat uh, consumentenprogramma. Oh, Frankel Franken. Uh, ja, in die tijd zelfs nog, ja. En dan en kwamen er dus heel veel uh, van dit soort dingen kwamen altijd binnen. Omdat mensen die wilden hun kind dan. Uh, wat was het ook weer? ehm... Um, Oh ja, ik weet het weer. Er was iemand die wilde zijn dochter Panter of Lof noemen. Ja. En die kwam dus bij de burgerstand. Toen zei de man van de burgerstand van nou, dat, dat gaan we niet doen, meneer Panter of Lof. En, en euh, euh, euh, de, de gedurende de tijd is dat veranderd. Tegenwoordig mag, mag je niet meer als ambtenaar van de Burgerstand besluiten... dat dat zomaar niet mag, omdat het een vreemde naam is. Dus je hoort ook steeds meer vreemde naam. Toevallig vandaag de dochter van Angela Schijf geboren, die actrice. En die heet Zus. En dat is een... Oh, zijn dat initiaal, Ja, Eigenlijk naam? heet ze Saskia... Uckeltje, nee, zij heet gewoon echt zus. En de zusjes een mensje en bloem. Ja, dat is gewoon origineel. Zo heet niet iedereen, en dat was De hele middag was dat trending op Twitter. Omdat iedereen zich daar verschrikkelijk druk over maakte. Maar, maar ja, het mag tegenwoordig wel. Vreemde namen is... Uh, mag, mag, behalve als het, geloof ik, um, uh, beledigend of... Um, ja, ja, als juist. het echt beledigend is, dan mag je. Je mag niet geloof ik je kind Hitler noemen. Nee, nee. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb geen idee hoe ver dat gaat, maar nee. ja, je, moet, je zit op latere leeftijd ook als je dan je naam bijvoorbeeld bij een sollicitatie, je, je, je voornamen of weet ik voor, bij wat voor toestanden. Je initialen gaat invullen en, dus, en er staat er bijvoorbeeld, uh, nou, ik heet De Vos, van achternaam. En er staat uh, Kut De Vos, afgekort dan. Ja, dan is dat ook weer wat ja, nee. idioot natuurlijk. Ja, ik maar daar dat... moet je toch een beetje over nadenken. Dat zijn inderdaad mensen die daar later pas achterkomen dat ze inderdaad dat hun kind uh, Willem Cornelis Pot hebben genoemd. <laughs> ja. Dat hij dat als wc-pot door het leven gaat. Ja, ja. maar, uh, nou ja, zus is op zich nog niet zo'n rare naam. Dawina ook niet en Daisy ook niet. Maar de vraag is eigenlijk, omdat het beste kind Dawina, Evelien-Claudia-Igrit heet... van hoe ver mag je hoeveel namen mag? Dat is eigenlijk heel simpel ja. de vraag. Te hebben. Ja, er uh, zit daar een limiet aan, aan het aantal voornamen. Ja, nou, ik vind het een goede vraag, Rutger. En nog heel even voor Jan. Waarom ben je wakker op dit tijdstip? Ik rij, hè? In de vrachtwagen? Jazeker. Oh, jee, is die vol? Ja, hartstikke vol. Oké. Okay. Ah, dan gaan we even Raad wat hij rijdt spelen. Dan moet ik even alles hier opzij, zodat ik me goed kan concentreren. Raad wat hij rijdt met Rutger. Um, kun je het eten? Nee, niet, nee, niet oh. echt. Um, heb jij het in huis? In deze vorm niet. Oh, Is het een grondstof? Ja, inderdaad. Het is een grondstof. Oh, is het... Uh, uh, uh, het is nog niet verwerkt? Nee, het moet nog worden verwerkt. Oké, okay. is het hout? Hout, nee. Is het ijzer? Nee. Is het rubber? Nee. Is het plastic? Nee, maar dat kun je niet... Nee, dat kun je... Dat kun je dit kun je... Ja, in, in een... In een bewerkte vorm kun je dit drinken. Het is geen whisky. Is het graan? Nee. Oh. Dat ja, komt niet weg naar de buurt. Wat? Het zijn geen sinaasappels, hè? Wat zegt u? Sinaasappels. Het zijn geen sinaasappels, nee. Oh, uh, tarwe. Nee. Ja, maar het zijn, ik, vind, ik. vraag altijd: is het een grondstof? En als mensen dan zeggen van: ja, dan heb ik een probleem, want wat is nou eigenlijk? Alles is een grondstof in de vorm? Ja, het is, het is een half. Zeg maar een half. Het is een ingrediënt. Het is een halffabrikaat. Meel. Nee, dat kun je niet drinken. Nee. Ja, um, dat zou kunnen. Meel drinken. Meel is een grondstof voor brood. Brood drinken? Goed. Um, uh, ik weet het niet. Vruchtenpulp. Tuurlijk! Nou, Dat wou en ik wortel. net zeggen. Vruchtenpulp en wortelmix. <laughs> en, wortelmix, wortelraps. Nou, dat, dat was echt... je weer terug in je pak. Het, je was, het volgende wat ik wou zeggen was wortelpulp. Wortelpulp, jij ja, hebt wat gebruikt voor cheddar? Het hè, lag op het puntje van mijn tong. Ik dacht, het is vast wortelpulp. Ja, dat zit erbij hoor. Het <laughs> zit op uh, geconcentreerde sinaasappelpulp. Uh, maar eigenlijk eh. heb je alle ingrediënten voor sinaasappelsap in je, in je wagen, alleen het is ja, geen sinaasappelsap. Voor de drankindustrie is het. Oh. En dat doen dus ze dan. Doen ze dan wortelpulp in je sinaas? Nee, niet in de, in de sinaasappelsap. Oh ja, oké. Okay. Jij ja, hebt het idee dat als je pak sinaasappelsap koopt... dat er vruchtvlees in zit van ja. de sinaasappel. Het staat ook op ja, met inclusief... dat maar, maar oh. want dat is wortelpulp. En die wortelpulp heb jij, heb jij gebracht naar de mensen? Ja. Kijk, vast bedankt. Ik breng het naar de fabrikant. Ja, namens iedereen die gaat ontbijten met een glaasje... verse sinaasappelsap met wortelpulp... Ja. Nee, dat, dat is iets anders. Dat kun je zien. Dat zet je op de pers. Ja, dat is en waar. Daar zit dus echt vruchtvlees in. Maar echt in het industrie, industrieel geproduceerde tussenhaakjes. Suderans. Ja. Nou, dan kun kunnen we nagaan dat ze daar geen sinaasappel. Uh... Nee, dat zou raar zijn. Ja. <laughs> nou, bedankt hè, Rutger? Ja, graag gedaan. Dag. En uh, trouwens nog iets. Oh. Over dat overnemen. Overnemen? Ja, van die. Van die hè, van. Uh, wat je zei van. Uh, ja. Oké, okay, dat kunt... soort, en, en, en dat soort oh, dingen. Ja, er, zijn, ja. er zijn dan een heleboel mensen, en dat snap ik niet. Dat vind ik zo verschrikkelijk cliché. En dan zeggen ze tegen je: Oh, Astrid, hoe is het in kampen? Oh, Astrid, hoe gaat het met je kinderen? Terwijl ze. Dat, dat is gewoon. Zeniebelangstelling, uh, dat is gewoon. Oh. Nou, ik weet het niet. Oh, ik, ik, ik ervaar dat altijd als hele vriendelijke benadering. Uh, ja, vind je dat? Ja. Nou, ja. Ik vind het zo. Uh, nou, ja, ik weet niet. Die, die, die, die mensen die kennen jou die, ja, van de radio uiteraard. Ja. Nou, ja, ik ken die mensen niet. Maar waarom zou je dan gaan vragen: van, hoe is het in kampen? Net of. Nou ja, dat is, nee, maar dat is gewoon een persoon. uiting van interesse. Dat is gewoon eigenlijk, eigenlijk zeg je dan: Ik heb goed naar je geluisterd en ik weet een, een beetje over je leven. Dat zeg je eigenlijk. dus heel belangstellend en vriendelijk. Hoor, Rutger. Ja. Een beetje wortelpulp. Ja, ja, ja, ja. ik, ik, ik geloof zelf ook wel dat jij daar anders over denkt. Nou. Maar slag, dat is niet anders. Nou. <laughs> nou, nu ga ik ophangen. Ja, dankjewel. Dag, hè? Rutger. Goeie reis. Hoi. Hoi. Jan? Ja, dat, ik ben Johannes Everardus Hendrikus. Jo Johannes Everardus. Zo heet je echt ook nog, hè? Ja. Johannes, ik noteer hem even. Everardus... Johannes zonder H. H. Hendrikes. Hendrikus. Johannes zonder H? Ja, Johannes is het dus. Echt waar? Ja. Johannes? Johannes. We hebben we nog nooit gehoord. Everardus Hendrikes. Met een C. Oh ja, tuurlijk. Poeh. Ja. Maar ja. ik ben, uh, ben die regenboogman. Ja, ben je een beetje tevreden tot nu toe? Ja, absoluut. Oh, gelukkig. Het is leuk uh, wat je gedaan hebt ook. En waar, waar bel je nu over, Joannes? Nou, over de, de, de, de tuinbonen. Oh, fijn. Als antwoord. Ja. Ken jij geen tuinbonen? <laughs> blijkbaar. Ik, maar zijn, ik durf het nu aan jou te vragen, omdat er verder toch niemand bij is. Maar tuinbonen, zijn dat nou gewoon de witte en de bruine bonen? Nee. Oh, nee, dan ken ik geen tuinbonen. Uh, ze noemen ze ook wel eens uh, uh, platte tenen. Platte tenen? Ja, of grote tenen. <lacht> ja, ik heb overal rare namen voor, hè. dat hoor je Ja, wel. want uh, jij noemt het wel eens platte tenen. Ja, of grote tenen. In het leger noemen ze ze grote tenen. Oké. Okay. Ja. Werden, die werden nooit vergeten. Oh. Vonden ze afschuwelijk in het leger. Maar je hebt namelijk vergeten groenten. Ja. Pastinaak. Ja, onder andere. Ja. Nou, dan... Mijn vader was... Uh, vroeger was hij tuinder. Ja. En die tilde voor zijn... En ook, ook voor, voor verkoop. Een, een bepaald soort tuinbonen. Ja. En dat waren. Ja, nou ga je lachen. Ja. Lange hangers. Tuurlijk! <laughs> ja, dat. dat ja. Je, je hebt in die, in die tuin waar we weer rare, uh, rare aan. En die lange hangers. die waren moeilijk <laughs> te kweken. Ja. En dan had je ook nog andere. En die naam ben ik vergeten. En die waren makkelijker te kijken, want er kwamen minder lui in. En dat zijn de korte hangers? Nou, dat weet ik niet hoor. Dat maak jij er dan maar van. Of de lange staanders. <laughs> nou, dan je... nou gaan we niet verder, hè? Nee, maar goed. Dat we... ben ik niet. We hebben het over tuinbonen, mensen. We hebben het gewoon over tuinbonen. Ja. En er uh, uh, kwamen gewoon mensen, die, die, die, die, die wisten dat. En dat zijn die... Die mijn vader had, was een oud ras. En die, die kookte dan. Ja, die mevrouw heeft over die vries, maar. Maar mijn vader verkocht ze vers. Ja. En dat zijn peulen, die zijn uh, nou zo'n 20 centimeter lang. Oh, maar uh, Jan, want voordat we de totale geschiedenis van de Lange Hangers gaan doornemen... de vraag is dus, hoe kan die mevrouw zien of het witte of bruine tuinbonen zijn? Nou, de omdat die bruine tuinbonen nauwelijks meer gekweekt worden. Ja, dat begrijp ik. Ik krijg in de mail ook het een en ander daarover binnen. Wat is er, De bruine tuinbonen is uh, uit de mode. Die is uit de mode? Ja. Nee, omdat die zo moeilijk te kweken is. Oké. Okay. Dat is, ja, een bepaalde rassen daar is dan geen geen vraag meer naar, maar hij is veel moeilijker te kweken dan die andere tuinboon, die, die, wat, wat die mevrouw Witte uh, ja. tuinboon noemt. En daarom worden ze ook nooit meer uh, natuurlijk in die, uh, ja, ook in de diepvriesvakken niet naargevoerd. Oké, okay, dus, geen... dus er staat eigenlijk gewoon niet meer bruine bonen op de pakjes in de diepvries, omdat het gewoon witte bonen zijn, witte tuinbonen. Je moet niet bruine bonen zeggen, je moet bruine tuinbonen. Tuinbonen zeggen, ja, anders is het verwarrend voor de mensen ja. thuis. Ja, anders tuinbonen zijn, er is heel iets anders dan bruine bonen. Ja. Ja, dus... dat snap ik nu. Ja, Dus, maar in ieder geval de bruine tuinbonen liggen niet meer in de diepvries. Daar staat dus niet meer op de pakjes dat het bruine tuinbonen zijn, omdat het gewoon witte tuinbonen zijn. Ja. En op de pakjes met witte tuinbonen staat niet dat het witte tuinbonen zijn, maar gewoon dat het tuinbonen zijn, omdat ja. er nauwelijks meer bruine tuinbonen zijn. Dus dan zou het alleen maar onnodig zijn om een witte op te zetten omdat het automatisch meestal witte zijn omdat de bruine niet meer gekweekt worden. Nee, ja, die worden nauwelijks meer gekweekt. Ja, je moet me, ja, bij biologische boeren en zo wordt dat nog wel gedaan. Oh jee. Die hebben, die hebben dat oude dat oude ras is er nog wel, maar het bestaat nauwelijks meer omdat er veel minder opracht. Ja, en dat is weer de commercie. Ja. Nou. Dus, het is volgens mij een, een, een, een eensluidend antwoord. Zover ik dat weet wel, want, want ja, op uh, uh, een gegeven moment kweekte mijn vader ze nog. Ja. En toen kwamen een heleboel mensen, die, mijn vader woonde in de buurt van Den Haag, en die kwamen gewoon bij mijn vader die tuinbonen kopen, omdat ze die heel lekker vonden. Ja. Nou oh, ja, dat blijkt maar, want die witte ja, zijn niet nou, te eten, nou hoor ik net van dea. Ja. Maar nou praat ik al over dertig jaar geleden. Ja, en toen maar, was het al een uitstervend ras. Mijn vader bewaarde ze altijd. Die had een... Ja die, ja, die kweekte er ook mee. Maar ja, die is ermee gestopt. Ja, en dan... Dan stierf dat ras af. Ja, hij noemde ze altijd de lange hangers, ja. <laughs> nou, misschien dat Dea daar nog, als ze dan een keertje over het platteland rijdt... en ze ziet ergens een bord staan met lange hangers, dat ze in ieder geval weet... daar moet ze wezen. Ja, ik, ik denk niet dat, dat, dat, dat ze ooit een plant heeft gezien hoe ze, hoe ze groeien. Want nou, dat is, dat... ik zou Dea niet onderschatten, hoor. Nee, maar, maar dat, dat is heel mooi. ja. Dat begrijp ik. Huh? Nee, ik begrijp het uit de, het enthousiasme waarover je, waarmee je erover vertelt. Nee, maar, maar als je er doorheen plantjes. loopt door zo'n veld, dan, dan, het, zeker als het in het voorjaar in bloei staat, nou, dan is het zo mooi om te zien. Dank je wel, Jan. Ja, hey. bedankt voor uh, de antwoorden. Ja. en. Uh, ik ja. wens je een goede... Vrijdag. Ja, dankjewel. Dankjewel Dank je wel. Dag, Dag Jan, hoi. Marcel. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Ik heb een antwoord op een vraag. Ah, dat is mooi. Ik moet eerst even aan jou vragen waarom je wakker bent om uh, acht minuten voor vier. Omdat um, ik gewerkt heb. Kijk, en wat heb je gedaan? Uh, veel te lang gewerkt. Okay. Uh, ik ben, ben privéchauffeur. <laughs> en er was iemand die wilde <laughs> nog rondjes rijden. Nee, nee, ik moest nog eventjes uh, van Amsterdam naar Arnhem en weer terug. Tuurlijk. Nog moest een later je Duitsers. met Ilse Lange in de weer rijden? Nou, nee. <laughs> ik heb geen bekende Nederlanders. Oh, nee, maar daar mag je helemaal niks over zeggen. Daar moet je heel uh, discreet in zijn. Ja, zeker ja. weten. Wat, uh, wat kan ik voor je doen? Of wat kun jij voor mij doen? Nou, uh, ik heb het antwoord over dat uh, hoesten, hoesten. Ja, niesen. En wij onze ogen dicht doen. Niesen. Of niezen, dat is puur pure, pure bescherming van je ogen. Toch? Ja. Want? Want uh, zodra je niezt, komt er een druk achter je ogen te staan. En daarom doe je je ogen dicht. Oké, okay, maar het is toch niet zo dat ze er echt uit ploppen, hè? Uh, nee. Oh. Zover ik weet niet, ik heb het uh, een paar jaar geleden heb ik op, uh, op de televisie gehoord. Oké. Okay. een uh, IDP over, ik weet niet precies waar we de nou bij het klokhuis was of weet ik van wat. Maar daar, daar, daar vertelden ze dat. Oké, okay, dus bescherming van je ogen? Ja, omdat de druk achter je ogen komt doordat je niest. Nou, dat klinkt best logisch, toch? Ja, ik vind van wel. Ja, nou dan hou ik ze voor dan dicht als ik moet niezen. Ja, dat moet je wel weten. Ik weet niet of je een mooie ogen hebt, dus dat weet ik niet. Ja, ik wil ze wel graag houden, of ze mooi zijn of niet, maar ze werken op zich goed. Ook ja, ja. dat is ook prettig. Hey, dankjewel dank wel, Marcel. Oké, okay, je kan nu slapen. Ja, slaap lekker. Oké, ja, werk nog even. Dank je, doeg. Ja. Rolf. Hi. Hi. How is life? Ja, goed, hoor. In campus is het ook goed. In campus is het ook goed. Ja. Uh, hoe weet jij de, dat ik weet dat jij het kant op Nou, het schijnt, uh, uh, schijnt inmiddels algemeen bekend te zijn, vooral omdat ik het best wel vaak zeg. Oh, ja, nee, dan is het goed, ja. ja. Wat kan ik voor je doen, Rolf, op deze uh, mooie vrijdagochtend? Nou, deze vrije, mooie. Uh, mooie vrijdagochtend. Ja, deze vrije, nou, mooie vrijdagochtend. Je weet ochtend, het, ja. ja. Je weet wat voor dag het is? Ja, het is vrijdag. Ja, en. De, de 13e. 13e. Het is vrijdag ja. de 13e, ja. Oké. Okay. Mijn vraag is, hoe komt uh, of, is er, hoe is het eraan gekomen dat ze vrijdag de 13e noemden? Dat het ongeluk brengt. Ja, dat zegt men, maar ik heb ook wel eens dingen gelezen dat het helemaal niet zo is. Ik weet het niet. Hoe, is het? hoe gaat het tot nu toe met jou? Uh, ik heb er nooit meer uh, los van gehad. Dus, heb je uh, nog geen pech gehad? Nee. Oh. Nou, dan, uh, dat voorspelt heel veel goed voor vrijdag de dertiende. Ja, ik uh, uh, moet zeggen, de vraag is al eens eerder gesteld. Ik weet zoals gebruikelijk het antwoord niet meer. Dus nee. uh, mocht iemand zich dat herinneren, 0800-1121. Waar komt het vandaan dat we vrijdag de dertiende benoemen als vrijdag de dertiende en dat het ongeluk brengt? Dat, uh, dat moet lukken, Rolf. Dat moet lukken, ja. denk je? Ja. Nou, laten we het helpen. Goed, ga ik mijn best doen en dan wens ik jou een hele gelukkige vrijdag de dertiende. Oké, okay, uh, ik uiteraard uh, ook uh, voor jou en een prettige terugreis straks naar Kampen. <laughs> Dankjewel Rolf. wel, <laughs> okay. okay. Hoi. Dag, Vincent. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een uh, voor het nieuws, heel kort vraagje. Ja. Ik heb jaren in Aalsmeer gewoond en er stond een levenslotte watertoren. Nou ben ik wel eens nieuw wat daarin zit. Water? Dat denk ik, ja, ja, tuurlijk, dat had ik maar gedacht. Ja, dat, dat, het is ja. het eerste wat in mij opkomt als jij watertoren zegt. Ja, nou maar, ik ben wel eens nieuw wat, er, wat erin zit. of er reservoirs zitten of echt water, ik heb geen idee meer. Maar goed, bij, we, uh, uh, bij Aalsmeer, dat is, niet, uh, ja. dat is niet die bij Muiden, hè? Nee, nee ja, nee, nee, nee. nee. Nee, nee, niet bij nee, nee. Het ligt niet bij mij. Ervoor. Nee, het is dus helemaal de en, andere uh, kant op Aalsmeer, ja. Ja, nou, Aalsmeer wij bij Amsterdam niet onderweg, er staat er ook eentje, als je uh, van naar licht tevoren gaat. er staat ook een leven van de watertoren. Nou, daar is, is nergens geen water in de buurt. Nee, er staat er hier ook een kleintje om de hoek in Hilversum. Ik denk, ook ja. een watertoren? Ja, wat is een... Uh, waar zijn wat, die eigenlijk uh, ik ben, voor? Ik wel niet wat er... Wat, wat, uh, ja, dat ding zal niet vol water zitten, ik kan het niet voorstellen. Nee, dat zou ook een heel onlogisch zijn. Dus. Op een of andere manier. Maar ja, het, het ding heet niet voor niks watertoren natuurlijk. Ja, ja precies. Water, watertoren. Uh, 0800-1121. Uh, Vincent? Ja? Ik had uh, Jan aan de telefoon eerder in deze uitzending. Die vraagt zich af waarom mensen wakker zijn om uh, nou, bijvoorbeeld uh, drie minuten voor vier. Ik ben uh, net begonnen met werken. Ik ben een dus. Ook alweer? Ja, en, ja. uh, en, en ben, je, ben je volgeladen of ga je laden? Ja, nee, hij is helemaal vol. Hij vol. Ja, ik doe geen raad wat hij rijdt meer vannacht, want ik ben echt heel slecht in vorm. Dus wat zit erin? Nee. Uh, ik rijd maaltijden. Maaltijden? Kan de klaar maaltijden. maaltijden. Oh, dat had ik kunnen raden, hè? Ja, dat had je kunnen raden, ja. Ja, maar <laughs> ik, ik denk dat het heel lang geduurd had dat we het niet gered hadden. Dus en ja. hoe laat sta je dan op? Ik ben... Uh, de morgen kon ik huisvrouw het was drie uur. Kon ik uitslapen tot drie uur. Dat zou ik ook zeggen op donderdag als dat een keer kon. Ja, daar zit ja, wat in. Ja, dus. en, en is dat dan je uh, normale ritme? Ja, meestal ja. Nee, gaan we twee uur weg, twee uur, half drie uur weg. Ja, Morgen kon ik om half vier uur weg. Ja, maar waarom, ja, waarom uur. konden de maaltijden later dan vandaag? Nee, nou, wij, moeten, wij moeten om zes uur aanleveren bij het discussiecentrum. Oké, dus als je dat maar redt, dan kan je ook best wel wat later weg. Ja. Ik ja, kijk, ik ben ik aan, maar ik moet naar natuurlijk. Dat is toch bijna, te, uh, bijna twee uur rijden. Ja, oké, okay, nou, dan moet je wel gaan opschieten. Ja wel. Want, ja, dat lukt wel. Oh, dat dan ga je gewoon redden met de maaltijden. Dat gaan we redden, dat gaan we redden. En dan onderweg proeven, of niet? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Die, zijn, die zijn aardig koud. die zijn twee graden, dus die wil je gaat niet eten. Nee, dat, is, uh, dat, uh, dat smaakt niet al te lekker. Tenzij het uh, uh, bruine tuinbonen zijn, heb ik me laten vertellen. Ja, die moet, die moet... Die moet ik helemaal niet ah, zijn Bij iedere temperatuur zijn ze heerlijk, echt waar. Ja, ja met de gooi, maar uh, niet, uh, niet om te eten. Vincent, ik wens je een goede reis. Uh, ja, fijne avond. Oké, okay. doeg. Goed, en mocht je weten waar een watertoren nou eigenlijk voor dient, waarom heet die watertoren? En dan vooral die bij Alsmeer, bel dan even. 0800 1121.